dat tegen de Franse overheersing van het land in het noorden van Afrika streed. Nadat de Algerije onafhankelijk was geworden, werd Bembella in 1963 president. Twee jaar later werd hij bij een bloedige staatsgreep afgezet. Bembella stond daarna tot 1982 onder huisarrest. In dat jaar ging hij in Frankrijk in ballingschap. Ahmed Bembella is 93 jaar geworden. In Leeuwarden heeft de politie vanmiddag wilde acties gehouden. Agenten reden in politiewagens stapvoets over de weg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 Goedenavond, we zijn los. We zijn al begonnen met AZ Twente om 7 uur. 1-1 de bal rolt weer, Jeroen Elshoff. 48 e minuut, nog altijd 1-1. Vrij trap voor Hoek, weggekopt en opgevangen door Reusler... die kan gaan uithalen en dat aardig doet. Bal over de kruising. Eerste kans, tweede helft voor Twente. Het blijft 1-1. RKC PSV in Waalwijk, Andy. Ook begonnen, 0-0 de stand na twee minuten. Maar ja, je voelt het is een beetje vijf jaar geleden-achtig. En dat terwijl de competitie niet eens beslist gaat worden. 0-0 na 2,5 minuut. En dan rode SC Feyenoord, Ronald van der Geer. Uh, bezig, een uh, minuutje of uh, vijf. En tot nu toe fungeert Feyenoord als pilonne voor het positiespel van Rode JC. Oftewel de Limburgers hebben het bal bezit. Overigens kansen zijn er uh, nog niet geweest. Maar Roda is dus dominant. En Feyenoord kan de bal niet in de ploeg houden. In de eerste minuten dus in uh, deze wedstrijd in uh, Kerkraden. 0-0. Drie minuten onderweg, een reuze kans al gezien voor Heracles op aangeven van Breukers. Helemaal vrij, vrij bruns voor de goal. Zes meter heeft hij maar te overbruggen. En hij krijgt hem over de kruising, boven de kansloze ten Rouwelaar heen. Het blist dus nog 0-0 in Breda. En dan kijken we ook even in de Heerenveen bij Filip Koken. Zometeen om negen uur, aftrap Heerenveen-Ajax. Opstellingen wellicht al bekend. En zijn er uh, grote verrassingen bij, Filip? Nou, dus is wel een redelijke verrassing. Niet bij Heerenveen, dat is al bekend. Heerenveen speelt uh, al een paar weken zonder Jan Maat. Hij is geopereerd aan zijn knieën. Voor hem speelt weer Doka Smit. Dat is allemaal niet zo'n verrassing. Maar wat uh, Frank de Boer er tegenover stelt, wellicht wel. In de voorste linie, want daar spelen naast de Sim de Jong... in de punt van de aanval, speelt Ismael Asati uh, aan de linkerkant... en Lukoki aan de rechterkant. Dat betekent dat Ebicilio op de bank moet plaatsnemen. En Eusbilis, die is niet eens meegenomen. Want er is een luxe probleem bij Frank de Boer. Boerrichter is weer terug. Siktorsson was vorige week al terug. En dus uh, hij heeft weer eens wat te kiezen. Zelfs Boelekin is helemaal niet meegenomen hier. Maar hij gaat dus uh, Heerenveen uh, bestrijden met uh, Lukoki aan de rechterkant. En die komt dan tegenover Breuer te staan. En laat dat nou net uh, de mogelijkheid zijn voor Ajax om meteen in de openingsfase toe te slaan. Want dat is toch een beetje de achilles bij Heerenveen. De vleugelverdedigers Doker Smit en Breuer... die worden dus aangepakt vanaf het begin door Aysati en Lukaku. Zo gaat Ajax beginnen over bijna een uur in Heerenveen... waar het al een beetje nerveus begint te worden voor deze wedstrijd. Ja, over nerveus gesproken. Hoe nerveus zijn ze wel niet? En Alkmaar, AZ Twente 1-1, Jeroen. Nou, het valt uh, allemaal mee. Het is uh, gewoon een goede wedstrijd. En zeker uh, het tweede deel van de eerste helft ontspond zich al een duel... waarin kwalitatief voetbal uh, zich te toon spreide. En dat gaat eigenlijk door naar rust met Twente dat beter en beter wordt. En AZ het lastig had in het laatste kwartier van de eerste helft. en in de eerste minuten van de tweede helft eigenlijk ook nog altijd heeft. Een overtreding van Elm nu in de middencirkel levert Twente vrij trap op. En uh, Vink... Die daar met zijn neus bovenop stond, heeft dat goed gezien. Vink die wel een twijfelachtige eerste helft achter de rug heeft. Beslissend was bij de eerste goal van AZ die hij had moeten afkeuren, maar dat deed hij niet. En daarna dus uh, hier en daar opstootjes die hij niet echt in de hand had. Drie gele kaarten uitgedeeld en daarvan twee aan AZ en één aan Twente. Douglas, Martens en Marcellus. En dat zijn ook echte spelers, vooral Marcellus, die moeten oppassen. Want in de vele duels die er zijn kan je zomaar tegen een tweede gele kaart oplopen. Het is vijf minuten na rust, 1-1. Goal De Jong voor Twente. Goal Eltendoor voor AZ in omgekeerde volgorde als het balbezit is voor Goodmanson. De bal leek over de zijlijn te zijn, maar leek telt niet. En dus gaat het spel verder als Martens weer inlevert. Ja, AZ is slordig nu. En Twente ruikt toch de kans om daar gebruik van te maken. Nu Douglas die indribbelt, maar die neemt op zijn beurt weer te veel tijd. En dus neemt AZ over via Martens en Berends. Berends die daar de bal over de zijlijn loopt. Ja, Berends die uh, zo goed begonnen ooit toen hij overkwam van Heerenveen bij AZ. Maar daarna toch behoorlijk is weggezakt. Dat laat hij ook hier zien. Aanname niet goed. Bal zomaar over de zijlijn gelopen. En dus de over van FC Twente. Zesde minuut, tweede helft 1-1 AZ Twente. Het golft dus er weer bij AZ Twente. Feyenoord heeft het moeilijk bij Roda. Hoe doet PSV het bij RKC en 0-0. Uh, PSV wel wat sterker, Heeft een paar mogelijkheden gehad. Geen kansen. Hoewel Lens net uh, goed vrijgespeeld werd. En nu is RKC in de aanval. Nee, maar het wordt net niet bereikt. Marcelo zit er tussen 0-0. Na 5 6 minuten spelen alweer. Als Lens de bal heeft op uh, opvallend uh, oranje schoenen. Dat is uh, molen tegenwoordig. Gaat er goed langs. Bij zijn tegenstander van Peppe. Probeert uh, verder te gaan. lukt niet. De scheidsrechter dat de Weger heeft. Ziet ook geen overtreding in de actie van van Peppe. En dus komt Meijers aan de bal. Die, uh, dat is een foefje van Ruud Brood. Op het middenveld speelt uh, centraal. En uh, Braber speelt wat meer aan de linkerkant. Bal naar Schet. Aan de rechterkant. Schet ook met van die oranje schoentjes. Probeert er langs te slalen om als een tomba. Maar lukt niet. Uh, speelt de bal dan even terug. Gaat de bal uh, via Martina naar Snow. Die altijd de bal heerlijk zo bij zich kan houden. Nu wordt de bal door Pieters van zijn voeten gelopen. en mag ergens gaan gooien. Doet dat uh, via Cuco Martina, de rechtsback van vanavond, uh, kijkt en zoekt. Wie loopt er vrij? Eigenlijk helemaal niemand. En dan gooit hij de bal maar helemaal terug naar Drost. Drost wel op de helft nog van PSV. Kijkt, loopt er nu wel iemand vrij? Nee. Dus gaat de bal naar Guy Ramos in de middencirkel. Die speelt de bal naar de linkerkant. Naar de uh, uh, goed spelende afgelopen weken uh, Art van Peppe. En die geeft hem weer aan Ramos. Ramos een paar stappen naar voren. Bal naar de linkerkant. Naar Braber. Braber kijkt. Speelt naar... Uh, uh, Meijers terug naar Braber. Braber weer helemaal terug naar Van Peppe. Van Peppe uh, bal naar voren naar Nemet. Nemet weer helemaal terug naar Ramos. Ja, het is duidelijk dat uh, RKC het uh, rustig aan wil doen en dat PSV een uh, toch wel moeilijke avond, zo verwacht ik als ze niet heel snel gaan scoren, gaan krijgen. 0-0 na 7,5 minuut spelen. Was het een moeizaam begin van Feyenoord of een goed begin van Roda, Ronald van der Geer? Of allebei? Goed. Een goed begin van, uh, van Roda, omdat met de prima positiespel de bal in de ploeg kon houden en uiteindelijk pas één kans heeft gecreëerd. Een schot van Vormer, uh, dat over de goal ging. Het is dus nog 0-0 na 10 minuten. En juist over die Vormer, toekomstig Feyenoord, zei Ronald Koeman gisteren op de persconferentie. Nee hoor, Vormer hoeft geen druk te voelen. Hij moet gewoon zijn wedstrijd spelen, maar vooral niet op goal schieten. Nou, daar heeft hij nieuwe aanwinst voor Feyenoord dus gewoon maling aan. Want hij schoot wel nadat met goed positiespel Roda onder de druk van Feyenoord vandaan kwam op eigen helft. Uiteindelijk via de Beulen en de Loosje kwam Vormer in positie om te schieten, maar schoot hij de bal over de goal. En net een moment van Feyenoord. Het eerste moment na 9 minuten. Met Leerdam actie aan de rechterkant komt re ...naar binnen zoekt de combinatie in het schafsopgebied met Cisse, ...maar prikt de bal met zijn rechterbeen vanaf de linkerkant met gevoel naast. Nu balverlies van Roda op de middellijn... ...en direct schakelen van Feyenoord richting Cissé. Het schafsopgebied in aan de linkerkant, door altijd Cisse ...en die schiet en die schiet de bal naast de goal... ...en dan wordt die bal nog aangeraakt door Kisjek... ...en komt dus de eerste corner eraan voor Feyenoord... Ja, zo kan Roda wel voelen dat het dominant is. Maar moet je wel zorgvuldig blijven. En nu was er balverlies van Mats Jonker notabene. De spits aan Bruno Martens die op de middenlijn. En dan dus ja, het snelle schakelen richting Cisse Levert deze kans op. Maar een prima redding. Van Kisek voorkomt de openingstreffer van Feyenoord. Corner komt er nog wel aan te nemen door Jordi Klaasie Vanaf de linkerkant. De centrale verdedigers zijn mee voorin. Vlaar en De Vrij staan wat te duwen. Staan wat te trekken. Ook Bakal staat in dat strafzomgebied voor Kisek. Die, nou ja, in redelijke vrijheid verkeert. Bal komt. Daar moet Kisek komen. Die glijdt uit. Dan komt De Lorche de bal nog uit het strafzomgebied. Wordt hij opgevangen aan de rechterkant door Ruben Schaken. Met Malky in een verdedigende rol. Schaken kijken of hij de bal nog voor de goal krijgt. Het duurt lang. Zal terug moeten, denk ik. Nou, het gaat naar. Cissé. Maar deze Feyenoord aanval lijkt voorlopig even ten einde. Hoewel Cissé nog eens aanzet en nu wel de ruimte vindt. Ja, nog even kijken. Want Klaas paast de bal in het schafstopgebied. En dan kan Bakal er net niet bij. En dan is het dus over. Of deze voorzet van Schaken moet nog bij Gwydetti komen. Nee, komt hij niet. En zo blijft het dus 0-0. Voorlopig in Kerkraden. NAK Herakles, Frank Wielaert. 10 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Dat had dus 1-0 moeten zijn, omdat Bruns had moeten scoren. Nak ongelooflijk slordig begonnen aan deze wedstrijd. Levert bijna iedere bal die ze in de voeten krijgen in bij een tegenstander. Ook nu weer de diepe bal van Ten Rouwelaar. Wordt onmiddellijk ingeleverd bij de achterhoede van Herakles. Dat via Rienstra aan het voetballen begint. De middenvelders die allemaal achter de verdedigers van Nak opduiken, maar daar de bal niet krijgen. Gouwerijen die je oppikt op het middenveld. En dan uh, gaat de bal uiteindelijk achteruit via. Breukers naar Rienstra. Die de breedte zoekt bij Bruns. Weer terug naar Rienstra. Even de controle nu bij Herakles. Dat opvallend actief is. Dat mag ook actief zijn. Vooral omdat ze voortdurend de bal terugkrijgen van Nak. Dat nog nauwelijks op de helft van Herakles is geweest. Duarte ingespeeld door Pasveer. Maar Pasveer op de rand van zijn strafschapgebied. Krijgt de bal weer terug. En neemt dan de tijd om vervolgens Bruns in te spelen. Ook daarvan krijgt hij de bal nu weer terug. En niemand van Nak die aanstal te maken. om eens richting de doelman van Herakles te gaan. Om daar een klein beetje druk, om een klein beetje tempo in die aanval van Heracles te krijgen. Teros ingespeeld, die kan ook gewoon zo de bal aannemen op het middenveld. Zonder al te veel problemen. En als hij dan problemen krijgt via een overtreding van Gillissen... wordt daarvoor gefloten door Guzubuyuk. En zo dus de openingsfase duidelijk voor Heracles, voor de gasten in Breda. Maar de stand nog altijd 0-0. AZ Twente, Jeroen, tweede helft, net zo leuk begonnen als de eerste was. Zeer zeker. 11 minuten onderweg. 1-1. En uh, AZ meldt zich ook weer eens wat vaker voorin. Vrij trap van Martens zojuist levert weinig op. Maar uh, Twente ziet zich wel genoodzaakt om voorin wat te wisselen. Omdat Verhoeken daar toch niet heeft kunnen bolwerken aan de rechterkant. En nu is daar op die plek Bayrami door McLaren gebracht. Het is de eerste wissel van de wedstrijd in een kraker van een wedstrijd. Die op en neer golft met veel spanning. Maar dat zal uh, niet de enige spanning zijn op de velden vanavond. Bosker trap Bosker die het uitstekend doet. 1 Tussen uh, de palen bij Twente omdat Michailov nog altijd geblesseerd is. Balbezit voor Twente op het middenveld door Douglas. Douglas wordt eerst Bij Rami bij voorbij ja, aan Paulsen Moet daar opgevangen worden door Viergever. Dat uh, lukt Viergever niet. Maar Paulsen loopt mee met Rami En troeft hem af in het duel. Maar het levert uiteindelijk FC Twente wel een hoekschop op. Nadat uh, Paulsen. De bal over de achterlijn heeft gelopen. Jij ja, kijk inmiddels even naar een blessure op het bovenbeen van Maarten Martens. Die in botsing is gekomen met een medespeler. En daar toch een flinke wond heeft overgehouden aan zijn bovenbeen. Maar hij kan verder... En wordt nog niet behandeld. Hoekschop Twente gaat richting de Jong. Die kan er niet bij. Ook Douglas niet. En dan kan AZ uitverdedigen. Niemand van AZ voor. Dus kan Martens eigenlijk niets anders doen dan de bal maar een roei geven. Dat heeft hij gedaan. En dus omdat er niemand voorin staat bij AZ, kan Rosales rustig opvangen. En de bal terugkoppen op Sander Bosker. Bosker levert in op zijn beurt. Bij de verdedigers, bij uh, de verdedigers die opbouwen. Reusdruk tik terug op Douglas. En Douglas naar Benson. Benson die het zo lastig heeft gehad in de eerste helft van deze wedstrijd. Met Eltador, die het goed doet vanavond. Rond Balbezit voor Twente aan de rechterkant van het veld op de middenlijn. reuselen, reuselen, tik terug op Rosales. Rosales wordt opgejaagd door Goemolson. Kan iets anders doen dan een lange bal geven richting De Jong. Die veruit de beste is op het veld, De Jong. Nu wel verliest van viergever. Maar Twente kan verder. Waar het niet dat uiteindelijk Marcellus onderschept aan de rechterkant van het veld. En Berens, weer eens een beroerde bal geeft door het midden. Wat speelt die jongen toch zwak weer vanavond, Roy Berens. Dat is hij weggezakt. En ik zou me toch kunnen indenken dat hij de eerste is die genomineerd wordt aan de kant van AZ om gewisseld te worden. Balbezit is voor Twente achterin dat weer probeert te bouwen. AZ zet vroeg druk. Zo blijft het spannend in Alkmaar met nog ruim een half uur te gaan. 1-1. RKC, PSV, die. Aanvallend PSV, verdedigend RKC. 13 minuten gespeeld, 0-0 de stand. Een uh, goede mogelijkheid voor Lens gezien die de bal maar net voorlangs schoot bij uh, Jeroen Zoet. Nu Balbezit uh, even voor Toivonen. Als hij aan de bal komt is er meteen een streamend fluitconcert hier. Nou, nu gaat het wel, maar hij is aan de bal. Uh, probeert de bal de diepte in te spelen. Doet dat op Mertens. Mertens naar Strootman. Strootman weer de bal naar buiten naar Pieters. Pieters terug naar Strootman. Strootman met de voorzet. Goeie bal uh, richting uh, Lens, die me toch zeer goed bevalt als uh, centrumspits. Heel gevaarlijk, steeds goed uh, lopend. En uh, daardoor aanspeelbaar voor zijn uh, medespelers. Nu is uh, de bal half uitverdedigd, niet goed uitverdedigd. Is het uh, Nemeth die uh, probeert Marcelo het leven moeilijk te maken. Maar Marcelo speelt de bal via de Rijk naar Toivo. De Toivo naar. Wijnaldum. Wijnaldum probeert er langs te gaan. En dan uh, de mevrouw die de worst heeft uitgedeeld. Komt nu ook nog even voorbij. Als de bal vanaf de rechterkant uh, voor het doel uh, komt. En Mertens probeert te koppen. Maar dat lukt niet. En dan kan uh, via Drost Meijers uh, uitverdedigen. Meijers in balbezit. Meijers langs twee man. Meijers nog altijd. Gaat nu de helft van PSV op. Maar ziet dat er weinig mensen mee zijn. Houdt, zich, uh, houdt dan de bal een beetje in. Hij speelt hem uh, helemaal terug naar Guy Ramos. Ramos naar Zoet. En zo wil uh, RKC het spelletje gewoon heel rustig spelen. Wachten op die ene uitbreiding. Waardoor men uh, mogelijk kan scoren. Er is nog niet gescoord. PSV wel sterker. 0-0. Ronald van der Geren heeft Feyenoord zich tegen Roda al een beetje in de wedstrijd gespeeld. Ja, dat begint in balans te komen. Dat wel staat toch altijd 0-0 na 17 minuten. Maar het uh, balbezit is nu uh, eerlijk verdeeld. Net bijna balverlies van Vukovic. Nee, het balverlies was er wel. Maar Feyenoord kon er vervolgens op de helft van Roda via Guidetti niet echt iets mee. Guidetti paste de bal nog wel naar Bakal. Maar toen kon uh, Vukovic ingrijpen. Kansen zijn wel schaars. Gele kaarten niet. Want de eerste is inmiddels gegeven aan Ruben Schaken. Moest wel aan de trekken Toen een corner van Feyenoord razendsnel werd afgeslagen door Roda. En via Juncker en Ramsey een counter werd ingeleid. Uiteindelijk kreeg Ramsey een tikje van Schaken in volle snelheid. En dat betekende dat Liesveld de eerste gele kaart aan Ruben Schaken heeft uitgeweeld. Aanvaller dus van Feyenoord. Feyenoord in het lichtblauw spelend heeft nu het balbezit opgejaagd achterin. Stefan de Vrij moet even wegdraaien rond de middencirkel van Juncker. Maar vindt dan wel de vrije Leerdam. Die wat meters kan maken. Halverwege de helft van Roda uitkomt. In de as van het veld El Amadi vindt. Die zoekt dan weer de rechter de rechterkant op. Komt nu bij de rechterpunt uit. Geeft een voorzet. Ah, namelijk Widetti Ja, dan heeft hij net iets te veel ruimte nodig. En kan Vukovic wegwerken. Rond de penalty stip gebeurt dat allemaal. En die bal van Vukovic wordt opgevangen door Jonker. Op de middenlijn aan de rechterkant. Direct een aantal spelers van Roda die uh, meekomen. De Beulen onder meer. Ramsey nu aan de linkerkant. En Hemte schuift ook op. Op de helft van Feyenoord de middelste hoogte van het strafsomgebied. De voorzet van Hemte tegen Leerdam aan. Dat is al de tweede slechte voorzet van Hemte. Maar de bal wordt wel in Roda bezit gehouden. Ramsi, de tikje van Guidetti, Nee, dat is niet Guidetti, maar Klaasie die dat doet. En dat betekent, dat is een metertje of 10, 15 bij het strafsomgebied van Feyenoord vandaan, dat Roda daar een vrije trap mag nemen. Goed spel dus van Roda. Eerst die slechte combinatie. Althans die goede combinatie met die slechte voorzet van Hemten. Vervolgens komt die bal nog wel bij De Loosje terecht. Die moet zich echt spoeden om die bal te krijgen. En dat doet Klaasie ook. Alleen Klaasie is te laat en geeft dus De Lorsje een tik. Vrije trap voor Roda JC. Het is iets dichter bij het strafsomgebied als ik dacht. Daar ligt een meter of 25 Zitter van de goal van Erwin Mulder. Die nu druk aan het organiseren is. Heeft besloten om een viermans muur neer te zetten. Die moet nog wel een stukje naar achteren vindt Liesveld. En komt dan terecht zo op de rand van het strafschroepgebied. El Amadi daarin. Daar staat ook Guidetti in. En Cicé. En achter de bal staan Ramsi, Daar staat ook former bij. En wie nog meer? Nou ja, Ramsey laat het uiteindelijk over. Dan denk ik Ruud former. Wie gaat er trappen namens rode JC? Ja, dat wordt former met een bal die hoog over de goal van Erwin Mulder gaat. Zo is deze spanningsboog weer slap na 19 minuten is het 0-0 bij Roda Feyenoord. NAC, Herakles, Amelo, Frank Wielaert. Zit bij de Ameloers de bekkenfinale nog een beetje in de benen? Nee, ja, daar zie je niks van terug. Je zou eerder zeggen dat uh, Nak gisteren nog een hele zware wedstrijd heeft gehad. Zoals uh, voetballen op dit moment. Daar klopt uh, heel weinig van bij de ploeg in Breda. Krijgen nu wel een vrije trap. Zijn waar even op de helft van uh, Herakles beland. En uh, nu op uh, nou, wat zal het zijn? een meter of 30 van de goal van Pasveer... Wordt die bal neergelegd door Leurling om die vrije trap te gaan nemen. Dat zal hij uh, vermoedelijk niet rechtstreeks doen. Want alle lange mallen gaan uh, wel mee naar voren. Botteguin onder andere. En net al een keer gevaarlijk uit een vrije trap. Uh, weten te koppen tussen twee mannen. Een bal een halve meter naast. Dat was de eerste goede mogelijkheid voor uh, NAC in deze wedstrijd. Dat uh, ja, voortdurend alle ballen gewoon bij de tegenstander inlevert En het zo Herakles wel heel erg gemakkelijk maakt in de eerste 18 minuten van deze wedstrijd. Maar nog wel 0-0 op het uh, scorebord. En uh, nu Leurling, die de vrije trap gaat nemen richting de tweede paal. Daar wordt natuurlijk ingevlogen door uh, Botterkin. Alleen deze keer komt hij net een paar centimeter te kort om uh, te koppen. Dus gaat de bal over de achterlijn en houdt uh, Pasveer een doeltrap over voor uh, Her Herakles. In de openingsfase van deze wedstrijd, waarin de Almeloers beduidend beter zijn. Met dank aan Nak dat er helemaal niets van bakt Jeroen Elsoff. Oh, sorry. Ja, ik was iets te vroeg. Jeroen Elsof uh, bij uh, AZ Twente. Ze wilden beide winnen aan het begin van het duel. Ik kan me voorstellen dat de angst om niet te verliezen gaat regeren zo in de loop van de wedstrijd, of niet? Ja, tenzij er nu uh, misschien een schot komt van Ola John. Nee, dat gebeurt niet. Nee, beide ploegen gaan er uh, wel voor zeker AZ op dit moment. Maar kijk, ik moet de hele tijd denken aan, aan de hond die wij vroeger thuis hadden. Dat was uh, een lichtelijk valse golden retriever die vaak gromde. En uh, vaak de bovenlippen liet zien. Maar je wist één ding altijd zeker. Uh, bijten deed ze niet. En dat idee krijg ik nu ook een beetje bij AZ. Dat aanvalt. Voortdurend wel dreigend is. Maar iedere keer niet uh, tot Bosker komt als het gaat om doelkansen creëren. Met andere woorden, het is een beetje de hond die wel blaft, maar niet bijt. Nou, je en kent ook dat... het zinnetje, dat doet ze normaal nooit hoor. Nee, dat, dat, ja, nou, misschien dat dat straks gebeurt. Laten we het voor uh, AZ hopen. Maar Twente vindt het allemaal wel prima. Want uh, de ene voorzet naar de andere voorzet van links van Paulsen of Gutmanns van rechts van Berens... wordt uh, door de verdediging van Twente rustig weggewerkt, weggetrapt, weggeschopt. En Twente loert op die ene mogelijkheid, mogelijkheid voorin. Die dan gecreëerd moet worden door het goede spel van Luc de Jong. Die bijvoorbeeld nu weer aan de bal komt en probeert te openen naar de linkerkant. Maar dat is een bal van niks. En dus in het strafschopgebied rustig aan Esteban die de bal heeft vastgepakt. En heeft uitgerold naar Moisande. Moisande met een lange bal die op maat is richting Pauls. a zet dus wel meer vooruit aan het spelen. Want daar komt Pauls weer. 65ste minuut. Nog altijd 1-1. Als Paulsa de voorzet geeft richting Gudmundsson. Tien maar net met het hoofd. Dan moet Berens sprinten om de bal binnen te houden. Dat lukt maar heeft hij wel te maken met dubbele dekking. Met Ola John en Tien Dus gaat de bal terug naar Marcellus. Marcellus breed naar de linkerkant naar Moisande. Die combineert met Maher. Maar Maher geeft de bal lastig terug naar uh, Moisande. Die uiteindelijk de bal verliest. En dan is Moisande dus achterin weg. En dan kan Twente wellicht counteren bij Rami. Bij Rami naar de linkerkant. Naar Ola John, die nu de veldhelft van AZ betreedt. Ola John heeft Marcellus tegenover zich. Waar ligt de ruimte? Ruimte ligt niet in de buurt, dus moet hij eigenlijk terug. Dat doet hij ook. Naar ver, ver in de middencirkel op Reusler. Reusler, Maar aan de rechterkant Rosales al tijden vrij staat. En te zwaaien met zijn armen. En Rosales nu ook wordt aangespeeld. Rosales op Chadli. Dit ziet er dreigend uit. Combinatie tussen Chadli en De Jong. De Jong kan hij zelf uithalen. Daar probeert hij de ruimte voor te creëren. Maar het dolle lukt hem niet. Dan Uiteindelijk de bal naar de andere kant, naar Bayrami. Dreiging nu van Twente, maar komt er ook een schot? Ja, dat komt er. Schot van Ola Ola-John. maar dat wordt geblokt door Maher. En dan kan Hazet er weer uit, via Roy Berens. Berens met Tindalli tegenover zich. De bewegingen zijn vrij, de combinatie ook. En dan kan Hazet door op de as van het veld met Elm. Goed gespeeld door AZ. Bal moet naar links, dat gebeurt ook, waar Gudmondson vrij staat. Gudmondson met Rosales tegenover zich. Bal breed mislukt dan ook weer op Martens, waardoor Twente weer overneemt. Ja, het is dus het verhaal. Beide ploegen komen tot aan het 16. Gebied, creëren daar wel combinaties, maar de laatste paas, de eindpaas, gaat aan beide kanten voortdurend de mist in. En dus staat het met nog 25 minuten te gaan nog altijd 1-1. En zou je kunnen zeggen, degene die gaat scoren is hier in Alkmaar echt spekkoper hoor. RKC, PSV en die houdt kan. Ja, daar lijkt het hier in uh, Waaldijk ook op. Uh, degene die scoort is spekkoper. Nu is uh, RKC in de aanval, maar is het de Rijk die met een kopbal... Voorkomt dat Meijers aan de bal kan komen en heeft Titon de bal. Ik zei het al eerder, het doet me denken aan een jaartje of vijf geleden. Toen het zo spannend was op die mooie zondag, die zonnige zondag. Toen drie ploegen wel kampioen konden worden. Dat is nu niet het geval. Toen werd er meer gescoord. Nu is het 0-0 hier in Waalwijk. En speelt RKC het heel rustig. Laat PSV komen. Maar PSV kan nog niet echt de gaten vinden. Nu Labiat in balbezit op de middellijn kijkt om zich heen, maar loopt zo weinig vrij. En dus speelt hij de bal wel naar voren. is het Duits die tussen zit. En via Braber gaat de bal naar Snow. Wat een heerlijke voetballer. Snow niet van de bal af te brengen. En altijd een goed paasje in huis. Nu ook weer op Schet. Schet uh, speelt de bal dan uh, naar binnen. Naar Braber. Braber terug uh, uh, naar Martina. Martina naar Snow. Snow kijkt om zich heen. Loopt er iemand vrij? Nee. Uh, gaat de bal uh, uh, weer terug. Maar dan wordt hij onderschept door PSV. Maar de omschakeling is niet snel genoeg voor PSV. Ook nu weer. Slechte bal van Marcello. Daar zit Schet uh, tussen. Speelt uh, de bal via Meijers. Krijgt Schet de bal terug. In het schapsopgebied aan de linkerkant. Moet de bal voorkomen. Schet is rechts. En legt hem goed terug. En daar de bal voor. En bijna de mogelijkheid. Het is dat Titan hem nog net aanraakt. Is daar de mogelijkheid voor Nehmet. Maar het balbezit blijft voor RKC. Eerste mogelijkheid in de wedstrijd voor RKC Waalwijk. Het is spannend. Het is uh, leuk wat dat betreft. Is het uh, nog altijd Schet aan de linkerkant. Die de bal speelt op Meijers. Meijers naar Van Peppe. Van Peppe terug naar Meijers. Een driehoekje met Schet. Schet weer terug naar Van Peppe. Van Peppe even rust. Speelt de bal weer naar Meijers. En Het is halverwege de PSV-helft aan de linkerkant van het veld. Meijers gaat helemaal terug. Uh, over naar, richting zijn eigen helft. En speelt de bal dan naar Ramos. Dat was een hele aardige aanval van RKC Waalwijk. Waar Titon zich helemaal moest trekken. Om niet helemaal in de problemen te komen. Na 23 minuten spelen. RKC Waalwijk 0, PSV 0. Ook zo'n 23 minuten neem ik aan bij Roda Feyenoord. Ronald van der Geer. Niets meer. 25 en een beetje inmiddels gespeeld. Stand is nog altijd 0-0. En er gebeurt wel het een en ander voor het doel. Maar wel het doel van Feyenoord. oftewel Roda. Creëert meer dan de Rotterdammers op dit moment. En met name Ruud Vormer. Zal de beelden nog wel eens terugzien van de kans die hij kreeg. Aanval die hij zelf opzette over de middenlijn. Vervolgens de Paas goed naar Montaigne aan de rechterkant. Afgemeten voorzet. Vormer doorgelopen. Ja, toen kon hij vrij koppen. Kopte over de goal van Erwin Mulder. Die daarna een hoofdrol speelde. Want na een hensbal van Vlaar wordt Roda halverwege de helft. Van Feyenoord vanaf de rechterkant de vrije trap nemen. Dat leek een makkelijk vangballetje voor Mulder. Maar die liet die bal los. En dan stond Vukovic met de rug naar hem toe. Schrok eigenlijk een beetje van het feit dat die bal nog los kwam. En Vlaar kon er toen razendsnel een corner van maken. Maar zo gebeurt er dus wel het een en ander. Maar voor de thuisploeg. Bal, zit nu weer voor Roda. Juncker stuurt de Beulen weg. Rechterkant straks op gebied. De Beulen kijkt. Malky is voor de goal. Maar die bal gaat hard over. En alles. Eh, langs alles en iedereen. Voor die goal van eh, Erwin Mulder. En wordt vervolgens door Leerdam weer over de zijlijn gewerkt aan de andere kant. En dus Roda nu via hem aan de linkerkant gaan ingooien. Ramzi zegt, dat doe ik wel. Ga jij maar in positie staan tegen de snelle schaken. Want als we bal balverlies leiden, dan is die er als een haas van door. En ik ben niet zo snel meer als de dikke dertiger. Ramzi gaat nu gooien. Wie is er in beweging? Former komt er dichtbij aan de linkerkant van het veld. Ramzi met de bal naar de punt van het strafstopgebied. Snel getikt door Former naar uh, De Loosje. De Loosje gaat schieten en die bal wordt onderweg nog aangeraakt door Malky. En gaat over de achterlijn. Een doeltrap dus voor Feyenoord. Maar weer een moment van uh, Rodi JC dat sterker is in deze fase van de wedstrijd tussen Roda en Feyenoord... met een tussenstand van 0-0. Komt er nog een winnaar bij AZ-20, Jeroen? Over 20 minuten zullen we dat definitief kunnen zeggen... als Eltenor scoort voor AZ. En dus is hier de 2 1 en ik moet toch zeggen dat dat dik verdiend is. Want AZ speelt meer vooruit, durft meer aan te vallen. Probeert kansen te creëren waar Twente voornamelijk wacht op. Counterkansen. En AZ komt er nu dan eindelijk doorheen. En Eltendoor, zijn tweede van de wedstrijd. Zoals gezegd, voortdurend is er kritiek. De Amerikaan zou zo weinig kunnen. Maar het feit is nu wel dat hij in deze kraker voor de tweede keer scoort. De 1-0 met het hoofd. Nu de combinatie door het midden met Maher. En dan is het. Hij toch ijzig kalm. Hij neemt de bal kort mee. En schiet ook kort. De bal langs Bosker die is volledig kansloos. De 41-jarige doelman van FC Twente kan hier helemaal niets aan doen. En het is voor de wedstrijd goed om te constateren dat Twente nu toch echt wat meer moet gaan komen. Want Twente heeft gewacht. Heeft gedacht, ja als AZ er nu doorheen komt, krijgen wij de kans nog wel een keer. Nou, daar uh, heeft de ploeg van McLaren zich dan daar nog op gekeken. Want Josie Eltendoor heeft ervoor gezorgd dat AZ met 2-1 voor staat... Met nog een kleine 20 minuten te gaan in Alkmaar. En dat worden nog hete minuten. Andy Houtkamp bij uh, RKC PSV. Neerloos, hallo, hallo. Ja, ja, sorry. Ja. Had, had je uh, tegen mij? Ja, ik had tegen jou. Ja, nee, uitstekend. Nee, we zitten net te praten over PSV en CoQ. Dat PSV een beetje speelt over, het staat overigens 0-0, uh, op zijn uh, zeg maar Nederlands elftal niets weggeven. Lang uh, breien, zeker spelen met goede uh, buitenspelers en dan hopen dat je goede spits uh, bereikt wordt. Maar dat lukt maar niet. Het is 0-0, 26,5 minuut gespeeld. En uh, uh, op uh, nou een paar mogelijkheden na is het eigenlijk te weinig. Ik zie Orlando Engelaar weer warm lopen. Dat heeft hij uh, al een paar minuten uh, gedaan aan het begin... Begin van de wedstrijd. Misschien dat een van de spelers niet helemaal fit is. Maar ik moet ook zeggen dat op het middenveld. Stroopman en Toyvonen niet echt te zien zijn. Nu dan Lens aan de rechterkant in balbezit. Toyvonen schuift door naar de spitpositie. En daar komt hij dan ook bij Zoet uit. Maar Zoet kan de bal vangen. De voorzet van Lens vanaf de rechterkant. En kan hem meegeven. Meteen meegeven naar de linkerkant. Waar Martina de bal heeft gekregen. De opkomende links of rechtsback. Heeft de bal aan Snow gegeven. Terug naar Martina. Martina speelt de bal de diepte in. En dan loopt Snow. Wel door, maar is net iets te laat is het de Rijk die de bal weer naar voren speelt. 27,5 minuten gespeeld. Balbezit voor PSV. Weinig kansen, een paar mogelijkheden. Onder andere voor Lens, of met name voor Lens twee keer. En nu is het Labiat die zich goed vrijspeelt. Aan de linkerkant van het veld, net op de helft van RKC Waalwijk, gaat de bal terug naar Pieters. En Pieters, ja, het tempo is laag. Dat doet de RKC natuurlijk ook door er bovenop te staan en het speelveld heel klein te houden. En dan heeft Mertens de bal, speelt hem goed naar de opkomende De Rijk. De Rijk halverwege de helft van RKC Waalwijk. Maar hij speelt de bal dan meteen weer terug richting Hutchinson. Hutchinson naar Lens. Het is Breien, Breien. En nog eens breien wat PSV doet. En het levert bitter weinig op. 28 minuten gespeeld. 0-0 bij RKC PSV. Roda Feyenoord, Roland van der Geer. Richting het half uur gaan we bijna nog altijd een 0-0 stand. Met nu balbezit voor Roda omdat Montaigne mag ingooien aan de rechterkant. De hoogte van het schafstopgebied van Feyenoord doet dat kort op de loge. Dan kan Montaigne een voorzet geven richting het schafstopgebied. Kan Malki wel koppen. De vijf meterlijn staat Ron Vlaar om weg te werken. Dan Martens Indi met de bal naar de rechterkant. Maar niet afdoende om Roda onschadelijk te maken. Want Ramsey kan nog een voorzet geven. Maar die bal komt bij de eerste paal en kan dan gepakt worden door Erwin Mulder. Grote kans voor Feyenoord gezien. Na een overtreding van Hemd op Schaken mocht Feyenoord aan de rechterkant van het strafstopgebied de vrije trap nemen. En Klaasie legde hem bij de tweede paal op het hoofd van Bakal, Maar een goede redding van Kishek voorkwam een treffer van de Rotterdammers. Die nu ook weer het balbezit hebben met Bruno Martezindi. Nog op eigen helft aan de linkerkant. Wordt opgejaagd door Ramsey. Moet dan terug naar El Amadi. Nou, dan komt het toch goed via Klaassi. En weer Martezindi aangespeeld. Op dezelfde plek waar hij net eigenlijk stond. Roda zet Feyenoord vast. Er moet beweging zijn. Die is er nu via Guidetti aan de linkerkant. Wordt gevonden. Maar dan wil Guidetti de bal naar Bakal koppen. Die dichtbij hem staat. Maar kopt de bal zo over de uh, zijlijn. En dus heeft Roda het balbezit weer overgenomen. Van de Rotterdammers na 21 minuten. Twee kansen dus voor Feyenoord. Drie voor uh, Roda JC. Maar wel vier corners voor de Rotterdammers. Tegen één voor uh, de Limburgers. Ingooi van Montijn richting Malki, Malki in een duel met Martens Indi Blijft dan toch knap op de been. Krijgt dan een tikje. Maar niet volgens Liesveld. Dus mag Feyenoord verder op eigen helft. Met Leerdam aan uh, de rechterkant. Balletje in de breedte naar El Amadi. 0-0 de stand in Kerkrade na 31 minuten. En dan in Breda, Nak Breda tegen Rakters Almelo, Frank Wielaert. Half uur onderweg, 0-0 nog, Duarte weg aan de linkerkant van het veld, snijdt naar binnen toe. En de buitenkant komt natuurlijk Looms mee. Oh, die wil een voorzet geven, maar raakt de bal volkomen verkeerd en schiet hem zo over de achterlijn. En dus kan nak weer gaan uitverdedigen. De ploeg uit Breda, wat meer in de wedstrijd gekomen na een ongelooflijke slechte start in, in dit duel. Veel meer uh, voetballend vermogen in het elftal gekomen. Elkaar wat makkelijker gevonden. Met name ook door eerst maar eens te gaan strijden. Om achter ballen aan te gaan jagen. Buis ging daarin voorop in de strijd. Gillissen ging uh, daarin mee. Kolk probeerde het. En uiteindelijk uh, snapte de rest van de ploeg dat dit ongeveer de bedoeling was. Dat je de bal wel moet willen hebben om ook aan voetballen toe te kunnen komen. Nu Koenders levert in bij uh, Looms. En dan kan uh, er weer afkomen. Armenteros voortdurend met bottekin in zijn uh, rug. En Bottekin tot nu toe de winnaar in uh, die onderlinge duels. Nu Bruns ingespeeld dat oh, die bal die dwarrelt zo achter de verdediging van NAC. Maar te ver voor Bruns om er wat mee te kunnen. Dus opnieuw die bal over de achterlijn. De paas van Duarte. En dus kan Nak opnieuw van de goal afkomen. En proberen om eens een goede aanvallen op te bouwen in deze wedstrijd. Die, ja, je hebt een beetje het gevoel nog op gang moet komen. Maar dat kan ook komen omdat het Radverlegstadion lang niet zo uitverkocht is als dat op normaal is. Het is een beetje sfeerloos. Het past eigenlijk niet op zo'n avond als deze. Na 31 minuten in Radverlegstadion nog 0-0. Virtuele situatie, AZ 60 punten, Ajax 58, Twente 55, PSV 55, Feyenoord 55, v 54. Maar ja, dat is al. en ik heb voor jou geleerd doen dat telt niet. Telt zeker niet, het is hier met nog een kwartier 2-1 waar Elm een behoorlijke arm uitsteekt in het gezicht bij Luc de Jong. Maar de scheidsrechter Pieter Vink ziet het niet eens als een overtreding, daar komt Elm denk ik goed weg. De Jong naar de zijkant met pijn aan het hoofd. Daarna een overtreding gemaakt door Reuzelen. Die krijgt daarvoor wel geel. Wat dat betreft sluit Bossen deze situaties in het voordeel van AZ af. En daarvoor hebben we ook een gele kaart gezien voor Rosales na een overtreding op Gudmundsson. En dat is belangrijk, want het betekent dat Rosales de volgende wedstrijd moet missen voor FC Twente thuis tegen NAC. Komend weekend waar we dus bij AZ een kaart hebben gezien die ook gevolgen heeft. Eerder in de wedstrijd geel voor Marcellus, die daardoor de uitwedstrijd tegen PSV mist. Tijd, even kijken. 13 minuten nog waar uh, AZ... Probeert meer en meer aan te vallen. AZ wil doordrukken. En Twente het nog altijd lastig heeft met het creëren van kansen. Misschien nu de bal naar de rechterkant van het veld. Waar de jongen middels terug is. Maar die heeft kennelijk nog wat last van die tik tegen het hoofd. Want hij levert in. En de volgende duurde lange bal richting Eltendoor. Die toch uitstekend speelt vanavond. En Bengtson heeft zijn handen vol aan de Amerikaan. Ook nu Eltendoor met een bal richting Martens. Die wordt dan op zijn beurt nu goed verdedigd. Martens. En dan kan Twente weer uitverdedigen. Maar het komt niet veel verder dan de lange bal. Die wordt verlengd door Chatley Maar daarachter is helemaal niemand en dus bewaart mooi Zander de rust en tikt hij de bal terug op zijn doelman Esteban. Esteban een beetje opgejaagd door de jongen en dus moet de doelman uit Costa Rica trappen. Dat doet hij richting Marcellus. Marcellus verlengt wel, maar daar staat geen Azette die de bal kan vasthouden. Overtreding van Chatli over het hoofd gezien op Elm, dus gaat het spel verder. Waarbij AZ Benschop klaar staat om in te vallen. Dat wordt de eerste wissel aan de kant van AZ, maar dan moet de bal eerst buiten de lijn. En dat gebeurt niet omdat Twente de bal heeft met Douglas op de middencirkel, op de middenlijn. Speelt hij naar de rechterkant. Naar Bengtson. Benson, zijn beurt helemaal naar rechts. Naar Rosales. Ver doorgeschoven als... Uh... Dani Alves bij Barcelona daar nu fungeert als een soort rechtsbuiten. Rosales speelt af op Bayrami. Bayrami met een wilde bal het strafschopgebied in. Gemakkelijk verdedigd door Viergever. Viergever op Eltendoor die het duel verliest. Maar daarna goed werk van Goodmanson. En dan kan hij zette snel uitkomen nu. Aan de linkerkant Berens. De weg is nog lang voor Berens. Wat is nu van plan? Berens het strafschopgebied in. Misschien terugleggen op Eltendoor. Eltendoor niet. Martens dan nog met een uit aangeraakt. En dus wordt het een hoekschop. Waar er ook nog een overtreding. Leek te worden gemaakt op Eltendoor. Maar Vink gaf het voordeel voor, voor AZ. En dat levert dus uiteindelijk AZ nu een hoekschop op. Waar Douglas het allemaal een beetje zat is. Het gemekker aan de kant van AZ. En hij nu zich geïrriteerd gaat melden. Hij wordt weggehaald door Die Grappig genoeg gebeurt dat allemaal op de plek. Waar Douglas ooit helemaal uit zijn dak ging. Vorig seizoen tegen toen scheidsrechter Ruud Bossen. En wat Douglas doet is ook een beetje raar. Want waar Vink Eltendoor overeind helpt. Zette. Douglas, stel je niet zo aan. Wat heeft hij daar toch uh, te zoeken? Helemaal niets. Dan gaat er gaat toch weer eventjes iets helemaal mis in het hoofd bij de Braziliaan. Verbeek kiest het zeker voor het onzeker En uh, de man die betrokken is geweest bij twee doelpunten van AZ. Sterker nog, er twee gemaakt heeft, wordt nu naar de kant gehaald. Betrokken ook bij dat opstootje zijn met Douglas. En voor hem komt dus Benschop. En dat betekent dat hij de laatste tien minuten van deze wedstrijd nog mee mag doen. Toch even kijken nog naar deze hoekschop voor AZ. Want uh, hoekschoppen bij AZ zijn altijd gevaarlijk. Martin strapt, Bosker laat hem gaan. Kan er gekopt worden? In eerste instantie niet. maar her dan nog met het hoofd. Dat is ook niet zoals Bosker de bal te pakken heeft. Over de doellijn bijna geduwd wordt. Maar dat is een overtreding. Tien minuten nog in Alkmaar. 2-1 voor AZ. Het is ook een minuut of tien. In de eerste helft bij RKC-PSV. Vrije trap voor PSV. Zo, het was een gevaarlijke inkomende bal. Maar zoet met twee vuisten. 0-0 in stand. Hutchinson de bal. En, uh, een officier siefje van PSV, maar dat wordt nu in de keeper gesmoord Diezelfde zoet die een slap kopballetje van Marcelo kan pakken. 0-0 bestand, 35 minuten gespeeld. PSV heeft een moeilijke avond tegen RKC. Dat goed compact speelt RKC zoals we dat eigenlijk al het hele seizoen kennen. En dan in de counter gevaarlijk. Nu met Schet, Schet met de Rijk tegenover zich. Trekt naar binnen, geeft hem dan aan Meijers die een goede wedstrijd tot nu toe speelt. haalt de bal even terug, is op zoek naar Snow. Snow is bereikt aan de linkerkant als hij de bal naar binnen kan houden. Nee, maar u hoort het snerpende fluitje van Wegenreef. Vrije trap gegeven. Omdat er een overtreding werd gemaakt op Meijers op het moment dat hij die bal wilde pasen op Snow. De vrije trap ligt halverwege de helft van PSV. We zitten in de 36e minuut. Dit zijn gevaarlijke momenten voor PSV. Want ik kijk naar Rico Drost die mee naar voren is. En Art van Peppen zal mogelijk die bal gaan nemen. Of Sander Duits die een. een, een Gele kaart heeft gekregen. Mijn buurman geeft aan dat Orlando Engelaar erin gaat komen. Waarschijnlijk voor Kevin Stroopman. Uh, die ook niet echt in de wedstrijd zit, echt uh, heel uh, onplezierig is. De vrije trap staat nog voor RKC uh, Waalwijk. Dat kan een mooi moment zijn als de vrije trap uh, genomen gaat worden... voor het staan uh, onder andere Nemet en uh, Guy Ramos en Drost. Die uh, Ramos en Drost, dat zijn uh, de centrale verdedigers, die kunnen koppen. Die worden nu eventjes uh, tot de orde geroepen door beweging even omdat Toivonen en Ramos in uh, half gevecht waren. En dat uh, mag niet. Nu kan de vrije trap genomen gaan worden. We zitten nu al... In... 36,5 minuut spelen. Daar komt de vrije trap, zal richting de tweede paal gaan. Oeh, daar wordt geduwd door de Rijk. Die knalt zijn tegenstander nemen tegen de vlakte. Daar heb ik wel eens scheidsrechters een penalty voor zien geven. Nu komt die vrije trap dan wel. Komt bij de eerste paal. Oei, oei, oei, oei. Wat scheelt het? zeg. bal gaat een metertje langs het doel van Titon. Het blijft ook na 37 minuten nog altijd 0-0. Ronald van de Geer. fijn Feyenoord een wedstrijd waarvan ik het gevoel heb dat hij nog los moet komen. Jij ook? Nou, niet echt. Want na 39 minuten is het dan wel 0-0. Maar zijn er mogelijkheden met name voor Roda geweest. Dan zie je hoeveel moeite Feyenoord eigenlijk heeft met die vier bewegelijke middenvelders van Roda. Je moet wel durven doordekken. Ook van achteruit. Men probeert natuurlijk die spelers in de zone op te vangen. Maar het gaat niet goed. In de communicatie niet. Roda vindt dan eigenlijk vrij gemakkelijk steeds de vrije man. Met veel beweging. En het is gek genoeg steeds maar die voor de goal wordt gezet. Net profiterend van een misverstand tussen El Amadi en Klaassi. Ja, Dan is het snel schakelen voor Vormer. Vindt hij Jonker aan de rechterkant. Krijgt de bal op maat terug. Ja, dan hoeft hij hem alleen nog maar langs Mulder te schieten. Maar de derde kans die hij voor me eigenlijk krijgt in deze wedstrijd. gaat wat dat betreft ook mis. Want hij schuift hem naast de goal van Feyenoord. En van de Rotterdammers hebben we eigenlijk weinig gezien. Oftewel, Roda voert de boventoon in de eerste helft van deze wedstrijd. En Feyenoord moet echt een manier vinden. waarop het eigenlijk die bewegelijke middenvelders van Roda kan afstoppen. Balbezit nu voor Vukovic. Hemte aan de linkerkant. Vlak voor de middenlijn. Komt Schaken wel stoorden? Moet Hemte dus terug? Gaat hij kiezen voor Kisek? Nee. Hij gaat voor een actie waarmee die Schaken op het verkeerde been zet. En de bal bezorgt bij De Beulen. In de as van het veld nu Vormer. Moet gaan openen, denk ik, naar Montaigne. Aan de rechterkant. Die Bellag komt opstomen. Aan die rechterkant. De hoogte van het strassomgebied. Voorzet. Hoog het strassomgebied in. Daar gaat Malki de lucht in. Maar ook De Vrij. Die kopt de bal weg. Vormer brengt terug. Leerdam komt weer weg. En dan kan Feyenoord eruit. Met de bakal. Gaat nu de middellijn over. Guidetti aanspelen. Dat doet hij aan de linkerkant. El Amadi en Schaken schokken mee. En dan is Guidetti aan de linkerkant. Paast de bal nu richting de penaltystip. Tenminste, en dat was de bedoeling. Maar doet dat met Zoveel nonchalance dat er vrij gemakkelijk verdedigd kan worden door Roda. Bal weer naar voren gespeeld naar Malky Die dan een duel aangaat met de Vrij. Meter of tien over de middenlijn op de helft van Feyenoord. En dan maakt Malky in de ogen van Liesveld. En zeker niet in de ogen van het publiek een overtreding. En heeft Feyenoord de vrije trap inmiddels alweer genomen. Met Leerdam naar Schaken. Die moet nog wel loskomen in deze wedstrijd. Gaat weer op de kont zitten. Dat is al voor de derde keer. Hemte 4 dus. En Roda komt daar met prima positiespel weer uit. Met Hemte aan de linkerkant. Aangespeeld door Ramsey. Dat is te kort. Leerdam zit ertussen. En dan is Schaken zonder man aan de rechterkant. Schaken, hoogte van het trashopperveld. Legt de bal bij de tweede paal, maar die legt hij zo onnauwkeurig neer dat Cicci uh, zich recht moet haasten. Om die bal bij de cornervlag nog binnen te houden. Kijk of CC de aanval levend kan houden. Dat kan hij zeker, want de bal gaat naar Bakal. En als die 13 nog aan die inzet, staat Kijcek op het verkeerde been. Maar kan de pols zich op het laatste moment herstellen. En de bal op de lijn nog te pakken hebben. Nou, na 41 minuten weer eens een moment van Feyenoord in een wedstrijd waar Rona zorgt voor het gevaar. Maar waar het nog altijd 0-0 is. En dan Jeroen Helsov over die hond die toch nog beet. Ja, en die hond was dan Eltdoor inmiddels uh, gewisseld 2-1 in de stand voor AZ in de 85e minuut, maar wel een enorme tegenvaller voor AZ. Niet in de vorm van doelpunten, maar wel in de vorm van een blessure, want Rasmus Elm is uh, zojuist op een brancard van het veld gedragen met een, uh, naar het zich laat aanzien ernstige enkelblessure. Hij uh, liep die op in een uh, luchtduel. Waar hij, denk ik, verkeerd terecht kwam. En ook nog eens uh, daarna de noppen van een tegenstander per ongeluk voelde. Maar we moeten naar Breda, Frank Wielaard. Daar dus komt Nak op 1-0. Uit een hoekschop. Hij lijkt te worden weggewerkt. Wordt eigenlijk ook gewoon weggewerkt. Maar op 20 meter staat daar Buis. En die neemt die bal ineens op de slof. Uit de lucht. Een schitterende volley, Pasveer kansloos. Nak staat in eigen huis met 1-0 voor 5 minuten. Voor de rust tegen Herakles. Doelpunt, Buis. Terug naar jou, Jeroen. Ja. Ja, van een uh, uh, blessure. Daar hadden we het over. Blessure dus van uh, Rasmus Elm. En dat kon nog wel eens een uh, zeer zware blessure zijn. Als uh, we afgaan op de pijn aan het gezicht en ook op de... De zorgelijke blikken van de medische staf bij AZ. Maar goed, dat zijn dus letterlijk en figuurlijk voor AZ zorgen voor morgen. Want eerst moeten de Alkmaarders deze slotfase van de wedstrijd zien te overleven. Tegen Twente dat nu echt begonnen is aan een slotoffensief met Chatli, Hoge bal van Chatli en Esteban pakt hem op de doellijn. Houdt hem ook voor die lijn. En dus eh, niets aan de hand uiteindelijk voor Esteban. Wat heeft Twente bedacht voor de slotfase? Plet natuurlijk met zijn lengte in de ploeg gekomen voor Ola John en een debutant. 20 jaar is hij Quincy Promes. Hij krijgt ook nog zijn minuut zijn eredivisie minute, uh, debuut uit de jeugd van Ajax. Gegaan naar de jeugd van Twente. En nu dus in Twente 1 in een zeer belangrijke slotfase. Van deze wedstrijd tussen AZ en Twente. 2-1 de stand in de 87e minuut. Maar na die blessure van Elm. kon er wel eens zomaar. 4 tot 5 minuten extra tijd aan deze wedstrijd worden toegevoegd. Balbezit is voor FC Twente. Van achteruit, vrij trap genomen door Douglas op Bengson En Bengson kiest voor de lange bal. op goed geluk naar voren, richting Plet en richting de Jong. De Jong verlengt. Daar moet Esteban komen, die heeft de bal te pakken. Ook omdat Klavan de invaller Plet goed afhoudt die dus nu daar achterin. Met mooi zander. En dat betekent dat Viergever een linie naar voren is geschoven. En is gaan spelen op de plek van de geblesseerd uitgevallen Rasmus Benschop mag door. Benschop mag door. Oh, oh, oh. Schiet maar uh, net naast. Maar waarom is dat dan? Oh, oh, oh. Omdat hij alle tijd had om de bal tussen de palen te mikken. Kennelijk nog koud. Want wat een vrijheid krijgt hij om de bal nog 1, 2 meter meer mee te nemen. En dan echt goed uit te halen. Nu... Kan Bosker de bal laten lopen. Gaat de bal naast het doel en is het weer de beurt aan FC Twente. We maken ons op voor zinderende slotminuten in Alkmaar. Nog een minuut of vijf. 2-1 voor AZ. Kort voor rust. RKC PSV. En die PSV komt heel goed weg. Want een diepe bal richting Schet. Daar gaan Schet en Titon op af. En Titon moet uit zijn doel, uit zijn strafschopgebied. Neemt de sliding om die bal weg te halen. Maar mist de bal half en raakt de bal met zijn hand wel achter zijn lichaam. Dat heeft Weger heeft gelukkig voor PSV niet gezien. Anders had Titon met rood van het veld gemoeten. En had PSV een genoeg groter probleem gehad dan het nu al heeft bij 0-0. Want 0-0 is de stand. We zitten twee minuten voor rust in een niet goede wedstrijd, geen goede wedstrijd. Maar wel een hele spannende wedstrijd als de bal richting Lens gaat. Maar weer. Uitstekend verdedigend werk van RKC Waalwijk dat het toch uh, al zo goed doet in deze eerste 3, 44 minuten die uh, deze wedstrijd oud is. Want PSV komt er uh, niet echt aan te pas, heeft het heel moeilijk in de opbouw en RQC houdt moedig stand. 0-0 met nog twee minuten te gaan in de helft. Nog, nog kansen gezien, de Ronald? Nou, redelijk. Het is rust overigens nu. We gaan dus rusten met 0-0. Maar wat een kans voor Feyenoord. Zeg Een aanval over de linkerkant. Cisse speelt Bakkal aan in het schapsopgebied. Die tikt hem naar Guidetti. In één keer handelen van de zweet. Goede redding van Kisek. Maar dan komt die bal terug het veld in. En dan kan Bakkal hem binnenschuiven. Maar schuift hem langs de paal. Grote kans dus voor Feyenoord op slag van rust. We gaan rust in Kerkrade met 0-0. Jeroen Elsof en de slotvaart van AZ Twente. 89e minuut. En het is mooi om die twee trainers langs de lijn te zien. McLaren en Verbeek die staan echt bijna mee te doen staan in hun trainersvak, heen en weer te springen, te bewegen. De spanning is enorm als de 90ste minuut van deze wedstrijd ingaat, 2-1 in de stand voor AZ. En Twente probeert het nog met Bayrami terug op Bengtson. Gaat ongetwijfeld weer een bal ingespeeld worden op Ver ja zeker, Fer. Wat heeft hij in huis nog? De combinatie met De Jong, de beste man aan de kant van FC Twente. Speelt de bal naar rechts op maat voor Rosales. De punt van de 16. Rosales met een voorzet. Daar komt ver En daar is Esteban met een wereldredding. Chadli brengt hem nieuw in en Bayrami. 2-2. 2-2 FC Twente door Emir Bayrami. En zo is het een Houdini-act van FC Twente. En is het een ruzie nu in het doel van AZ. Waar De Jong de bal wil pakken en worstelt met Esteban... Daar uh, laten scheidsrechter dat allemaal gaan. En het valt natuurlijk helemaal stil hierop. Dat vak van de meegereisde Twente-fans na. Eerst nog die kopbal van en Die wereldredding van Esteban. Maar Chadli daarna met een bal opnieuw het doelgebied in. En daar staat bij de de er dan helemaal vrij. En zo staat het hier. twee 2 kansen zijn er toch nauwelijks geweest. Eigenlijk ook niet zoveel voor AZ. Maar zeker niet voor FC Twente. Maar nu, als de officiële speeltijd erop zit... is het wel weer gelijk in Alkmaar. En dat is een fix tegenvaller voor AZ dat zo dichtbij de overwinning was. Vier minuten. Vier minuten extra tijd zijn ingegaan. En komt er dan nog een grotere climax aan deze wedstrijd. Want durven beide elftallen nog meer voor de overwinning te gaan. Want zoals gezegd. Aan een gelijkspel? Ja, wat heb je aan een gelijkspel? Aan een overwinning heb je nog veel meer. Een overtreding van Tien Daly. Die daarvoor op de bol gestringerd wordt. Een stevige overtreding met gestrekt been. En de volgende gele kaart: 1, 2, 3, 4, 5, 6. De gele kaart in deze wedstrijd. Getrokken door scheidsrechter Pieter Vink. Die een lastige avond heeft. Ook omdat het af en toe zo ontzettend fel is. Nog een minuut of drie in Alkmaar. Eerst een blessurebehandeling voor Berens. Goed, inmiddels rust bij NAC-Heraaktus Almelo. Ook bij jou al rust, Andy die CP, SV. Seconde werk. 0-0 de stand. Heem is al gezien. Nog even melden. Orlando Engelaar gekomen voor de lichtgeblesseerde Kevin Strootman. PSV dat het moeilijk heeft. En nu kan gaan rusten en kan gaan horen hoe het afloopt bij AZ tegen FC Twente. 0-0 bij rust. RKC Waalwijk, PSV. Jeroen, hoe lang oh, nog? Klavan met een enorme kans voor AZ. Bal het strafschopgebied uh, ingespeeld door Maher. Klavan komt achter zijn man vandaan en kan eigenlijk vrij koppen. Hij wordt losgelaten door de Jong. De kopbal, er is eigenlijk niet zoveel mis mee Behalve voor AZ dan dat hij over het doel van Bosker gaat. En dus is het nu weer de beurt aan Twent om de aanval te zoeken. Maar dat lukt niet. Benschop heeft de bal. Benschop is hij sneller dan Douglas. Benschop, Douglas op het laatste moment. En een hoekschop voor AZ. Zinderende eindfase voor het geval. Het niet duidelijk is in Alkmaar. Na de 2-2 van Bayrami is het nu AZ. Dat nog vol voor de overwinning probeert te spelen. Met nog twee minuten te gaan in de extra tijd. Een hoekschop vanaf de rechterkant. Getrapt door ...door Martens. Bij de eerste paal gemist en bij de tweede paal ingekopt door Benschop. Maar die wordt ook nog uit balans gebracht op een reglementaire wijze. En dus is die kopbal niet zo gevaarlijk. En tikt de tijd verder weg... Als Boskers een doeltrap mag gaan nemen. Hoe lang nog? Nog anderhalve minuut te gaan. In de vier minuten extra tijd die zijn aangegeven door de vierde official. Twee tweede stand. Door een later gelijkmaker van Emir Bayrami. Na een voorzet van Chatli. Een ontsnapping van FC Twente. Dat leek af te gaan op een nederlaag. Wat kan AZ nog? Nu met opnieuw een lange bal van Berens. Richting Benschop. Opgevangen door Douglas. Terug naar Tindalli, Tindalli. met nog anderhalve minuut te gaan. Wordt hij in het nauw gedreven. En daar komt hij dan maar net uit. Met een bal door het midden met Ries gespeeld op ver als Twente probeert zich onder de druk van AZ vandaan te voetballen en dat lukt dan via Rosales. Want ook Twente kan natuurlijk voorin nog wat veroorzaken met de jong die het hoofd tegen de bal krijgt. Plet, plet, oh, wow, wow. net over. Jonge jongen, wat een slotfase van deze wedstrijd. Nu met Kleinoor Plet die de bal krijgt aangespeeld via het hoofd van Luc de Jong. Goed aannemt op de borst en in één keer uithaalt de bal centimeters over de lat van Esteban. En zo is dus ineens ook Twente dichtbij een overwinning in Alkmaar. Maar dichtbij telt niet. De laatste 50 seconden van deze wedstrijd zijn ingegaan met Klavan. Klavan nog een keer met een bal naar voren, maar nog een keer ingeleverd bij Ver je hebt toch het gevoel dat er nog iets gaat gebeuren in deze laatste halve minuut van de wedstrijd. Bij Rami met een voorzet richting De Jong. Die wordt nu afgetroefd en dus kan AZ nog een keer komen. Of is daar de tussenkomst van Team Daly? Ja, want volgens de scheidsrechter mag het allemaal verder. Plet, Plet op een meter of twintig van het doel op de aas van het veld. Plet, Plet naar de linkerkant, naar Chatli, Chatli. twintig seconden nog langs Marcellus, Chatli, ook langs Maher. Plet legt klaar, maar voor wie? Voor Ver, Ver, nog wel ver van het strafse af. Ver op ...naar de linkerkant, overtreding Marcellus. En wat doet de scheidsrechter? Die geeft Marcellus geen gele kaart. Dat had zijn tweede geweest, Verbeek Boos, richting de vierde official. Want die vindt dat er helemaal niets aan de hand is, maar de bal ligt daar trap dus na een overtreding van Marcellus. Het is wel degelijk een overtreding van Marcellus. Op de punt van het strafschopgebied. En Chatley achter de bal. De vier minuten blessuretijd zijn voorbij. Dus kunnen we constateren dat dit de laatste kans wordt van deze kraker. Chatley met de voorzet. Daar komt Esteban met twee vuisten. En het eindsignaal van Pieter Vink. Het was een geweldige wedstrijd. Met helemaal niet zo vreselijk veel kansen. Maar wel met een schitterende eindfase. Twente is blij. Want Twente heeft een punt uit het vuur gesleept door de late gelijkmaker van Bayrami. En vooral AZ baalt. De spelers van AZ storten ter aarde met de handen voor het gezicht. De teleurstelling daar is groot. Want AZ was zo dichtbij de overwinning na twee goals van Elterdorf. Maar Bayrami is de held met die kopbal als invaller. AZ Twente eindigt na schitterende wedstrijd in 2-2. Goed, en dit was... Uh... Slechts het begin van deze spannende avond. Zometeen om 9 uur nog Heerenveen-Ajax. En om 8 uur al RKC-PSV, rust 0-0. Rodier C. Feyenoord, ook daar rust 0-0. En NAC tegen Heracles-Almelo. Daar staat het na 45 minuten. 1-0, buis. De Bee en uh, Tragedy. Philip Koken in uh, Heerenveen. Vlak voor het Herenveense volksheets uh, mag ik aannemen. Ik, ik heb de stand hier voor me. Weer virtueel. Ajax 58, AZ 58, Twente 56, PSV 55, Feyenoord 55, Herenveen 54. Het scenario dat ik eerder deze avond schetste is nog steeds mogelijk. Dat de eerste zes binnen twee punten komen te staan. Um, heb je het idee dat, ze, um, dat de IJksieder weten wat er is gebeurd uh, tussen AZ en 20? Jazeker, dat idee heb ik. Want uh, de assistenten van Frank de Boer die waren in de perskamer aan het kijken op de televisieschermen naar die wedstrijd. En die hebben ongetwijfeld bij het begin van die wedstrijd die, die uitslag onmiddellijk doorgebriefd. Frank de Boer weet op dit moment dat AZ en Twente 2-2 hebben gespeeld. Maar uh, ja. Daar zal iedere trainer, en dus ook Frank de Boer, zeggen: Ja jongens, we houden ons alleen maar met onszelf bezig. Ja, natuurlijk. Het, ja dat zijn de geëigende teksten, en die zullen we ook vandaag weer horen. Maar ja, voor Herenveen geldt ook: dat hoor je toch al uren van tevoren in dit stadion. Ja, die jongens, dit wordt de wedstrijd van het seizoen. Dat geldt dan met name voor Herenveen. Maar overigens, als Herenveen uh, mocht winnen. Dan zullen we nog vele wedstrijden van het seizoen krijgen. Net zoals we ook al een aantal wedstrijden van het seizoen hebben gehad. Dat is een beetje een uh, woord dat aan inflatie onderhevig is. Een wedstrijd van het seizoen. Maar zo wordt het wel gevoeld. Twee uur van tevoren hier stonden de supporters hier al voor de poorten. Voor de deuren. En men is hier echt in Friesland behoorlijk nerveus voor deze wedstrijd. Dit moet de wedstrijd zijn dat Heerenveen het toch eindelijk een keertje gaat waarmaken tegen een topploeg. Want het is slechts één keer gebeurd tegen AZ, werd het 5-1. En voor de rest heeft Herenveen vier keer in deze competitie verloren. En ook vier keer tegen een topploeg en ook vier keer met 5-1. Dat zijn illustere cijfers. Zodat uh, hier ook van tevoren al, bijvoorbeeld door de erevoorzitter Riemen van der Velden van tevoren al werd gezegd... Ja jongens, het kan 5-1 worden, maar het kan ook 1-5 worden. Tja, het, het kan hier alle kanten. Eén ding is zeker, dat is iedereen van overtuigd. Er gaat hier veel gescoord worden in Heerenveen. In een, ja in een prachtig decor, uh, want uh, het zit hier al uh, drie kwartier van tevoren, zit hier al helemaal vol in dit stadion. Prachtige muziek ook, heel, heel wat anders dan we gewenst. Zijn. Ja, het klinkt op dit moment een soort Champions League achtige hymne. Ja, dat is toch heel wat anders dan het Friese volkslied, wat overigens wel binnen een minuut zal gaan klinken. Dan nou, zullen de Friese harten van open gaan. Dat klinkt toch altijd mooi, hè? Ja, goed. Maar, nou, uh, ja, ja, kijk vuurwerk, hoor je? Dat, kun je meeluisteren? Het ja, vuurwerk. ja, ja, ja. Niet aan het komen. Is, dat is uh, zeldzaam, hè? Dat is uh, echt mooi. Ja. Nou, laten we hopen dat het uh, vuurwerk wordt ook in de tweede helft bij uh, Heerenveen Ajax. AZ Twente 2-2. Breda, Herakles Almodo, daar is de rust. 1-0. Roda, Feyenoord 0-0. En RKC PSV 0-0. Heerenveen Ajax staat de punt van beginnen. Broesje, Dortmund, Bayern München, daar is het rust. 0-0. Anja Robbe in de basis bij Bayern München. Graag tot zo, we zijn nog lang niet klaar. We gaan door tot 11 uur. Tot zover zo gezegd na de internationaal van 9 uur. NOS,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 De hele week via 035 677 6001. Uiteraard 035 677 6001. De antwoorden krijgt u elke zondagmiddag in de Perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten: de nieuwe Peugeot 3008 Hybrid 4 is de eerste vol hybride diesel ter wereld.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 Buiten loungen, buiten flirten, buiten flaneren in de nieuwste jurkjes van topmerken. Pastels, grafische prints, safari looks. .nl heeft alles in huis. Voor je naar buiten gaat, eerst weekanpunt.nl. Dit is Radio 1.